Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Geldtransport beroofd in Ridderkerk. Rol chauffeur is onduidelijk. Libische oud-dictator Gaddafi begraven. Voedsel- en watertekort in Bangkok door overstromingen. Vanmiddag vooral regen. Alleen in het noordoosten kan het droog blijven. Het is zo'n 11 graden vandaag. Morgen wisselend bewolkt, met in de kustgebieden kans op een bui. Dan wordt het 14 graden, donderdag overdag droog, s'avonds weer wat regen... en vanaf vrijdag dan is er weer wat meer zon en dan wordt het 15 graden. Ridderkerk, daar gaan we eerst naartoe. Bij een bank is vanochtend een incident geweest daar in Ridderkerk... met een geldtransport van Brinks. De politie kreeg een overvalmelding... en ter plaatse bleek de chauffeur van de geldwagen spoorloos te zijn. Ter plaatse ook onze verslaggever, Hendrik Willem Hofs. Hendrik Willem, wat is er allemaal gebeurd? Nou, wat er nu gebeurt is dat de rechercheurs van de forensische opsporing eh, sporenonderzoek aan doen. Zijn rond de waardetransportauto van Brinks. Zo'n eh, blauw-grijze auto staat voor een wit bankgebouw in het centrum van Ridderkerk. Eh, van de politie Rotterdam, Rijnmond Henk van der Velde. Wat is hier nou gebeurd? Hoe, hoe is dat nou gegaan met die mensen van Brinks? Nou, hoe het exact gegaan is, dat mogen duidelijk zijn, dat, kunnen we, dat weten we nog niet. Dat is, dat is een onderzoek. Wat we weten is dat twee medewerkers terugkwamen uit de bank. Contact zochten met de chauffeur die nog in de auto zou moeten zitten. Maar ze kregen hem niet te pakken. Nou, toen ze toch naar buiten gingen toen bleek de deur van de auto open te staan en de chauffeur bleek verdwenen. En die is chauffeur is dus nog steeds spoorloos? Die is nog steeds spoorloos en daar zijn we met mannenmacht naar op zoek, dat klopt. Wat heeft u tot nu toe gedaan om hem te zoeken? Nou, we hebben uiteraard de, de klassieke ringen die we dan meestal rond een, uh, een plaats delict maken, de, de, de kleine, maar ook de grotere, uitgebreid gebied, uitgebreid in dat gebied uh, wegen afgesloten, maar ook daarbinnen gezocht. We hebben de helikopter ingezet, we hebben uh, zeer vele eenheden van de politie ingezet om te zoeken. We hebben uiteraard het celament van, van de meneer, want we weten wie de chauffeur is. En wat is dat celament? Nou, het celament is, is bij ons bekend. Uh, wees, wees duidelijk dat we, laat duidelijk zijn dat we daar uh, echt naar op zoek zijn. Mag ik dat nog om... niet vertellen? Nou, nee, op het moment dat wij hem 100% zeker hebben, dan willen we ook mee in de publiciteit, maar nu nog even niet. Want is het nou een overval geweest? Is er buitengemaakt? Ja, er is een uh, aanzienlijk bedrag buitgemaakt. Uh, of het een overval is geweest, dat zal moeten blijken. De sporen uh, rond de auto die wijzen niet op een klassieke overval. Dat, je, ja, sporen, dat er geweld is gebruikt bijvoorbeeld. Nou ja, bijvoorbeeld geweld gebruikt uh, ten opzichte van de persoon of ten opzichte van de auto. Daar blijkt allemaal niets van. Dan zijn er natuurlijk twee scenario's denkbaar. Um, dat de chauffeur uh, er iets mee te maken heeft, dat hij... Die zelf ook dader is geweest, dat hij in het complot zat of dat hij bijvoorbeeld gedwongen mee is gegaan, gegijzeld dus. Nou, dat zijn een aantal scenario's inderdaad die er zijn. En met die scenario's houden we ook daadwerkelijk rekening, dat klopt. En wat, wat kunt u dan op dit moment nog doen hier op, de, op deze plaats? Nou, wat we hier nu doen is de auto veilig stellen. We hebben zojuist nog een speur rond in de auto losgelaten om te kijken of we daar nog iets van sporen veilig kunnen stellen, kunnen vinden. En straks wordt de auto overgebracht naar een beveiligde ruimte en daar zal die verder worden onderzocht. Het is toch wel heel opmerkelijk, hè? We hebben overvallen in soorten en maten, maar deze heb ik uh, nog niet echt meegemaakt. Nee, het klopt. Het is een bijzonder. Het is geen uh, alledaagse. Uh, gelukkig niet, want hij is nog heel mysterieus. We weten gewoon niet uh, precies wat er aan de hand is. En er is contact met Brinks, neem ik aan, over deze man. Het is een man. Uiteraard, er is contact met Brinks, ja hoor. Ja. Ja. Want worden dit soort mensen gescreend van tevoren, weet u dat? Nou, dat zijn allemaal zaken die nu even niet van belang zijn. Uh, natuurlijk zijn de procedures voor en natuurlijk om niet iedereen als chauffeur op een geldtransportwagen te zitten. Maar dat is voor het onderzoek hier, voor wat hier heeft plaatsgevonden, nu even niet van belang. Zoekt u meerdere mensen? Nou, we zoeken uh, in ieder geval de chauffeur en wellicht uh, daders van de overval zo die er zijn. Oké, okay, de recherche gaat dus nog door met onderzoek hier. En de zoektocht ook naar in ieder geval de chauffeurs en mogelijk nog andere betrokkenen. Die gaat door. Ja, en hier, dat is in Ridderkerk bij een bank in het centrum van die plaats. Hendrik Willem dat, dankjewel. Muammar Gaddafi is vanochtend begraven. In de Libische woestijn is dat gebeurd. Vijf dagen geleden werd hij gedood door opstandelingen. Waar hij nu is begraven, dat is niet bekend. En dat wordt ook niet bekend. Tenminste, als het aan de overgangsraad ligt. Eh, Correspondent Lex Runderkamp. Lex, waarom zoveel geheimzinnigheid rondom die, die begrafenis? Ja, de verschillende uh, fracties in het land, de verschillende stammen, de verschillende uh, tijdelijke regeringen. Men was het er niet over eens wat nou precies te doen uh, en met het lichaam van Gaddafi. Um, daar hebben ze lang over zitten discussiëren. Uh, maar ja, ze hadden, zoals iedereen inmiddels wel weet, hem ook dood gesteld in, een, in, een, in, in het koude gedeelte van een supermarkt. Ja, en het lichaam raakte gewoon in ontbinding. Dus dat, dat leidde ertoe dat het, de, de, de, de leiderschap van die tijdelijke overgangsregering hierin heeft ingegrepen en heeft besloten... ...we hebben het overleg niet af, maar we gaan het toch begraven. Ze hebben gekozen voor een geheimzinnige plek eh, nou ja, vanuit een soort overtuiging... ...om eh, het onmogelijk te maken dat het een beter oord wordt en dergelijke. maar ja. nou, Mijn inschatting is dat uh, geheimen in deze wereld hier nooit lang uh, uh, geheim blijven. Ik, ik schat dat over enige tijd altijd wel weer iemand die erbij betrokken is geweest... Uh, laat weten waar het is gebeurd. Dus het is een geheim, maar zoals ik het interpreteer, een tijdelijk geheim. Ja. Verder nog iets bekend over die begrafenis? Ik begrijp dat, dat hij niet de enige was die daar begraven is, ook zijn zoon nee, en zo. precies. Dus zijn, zijn zoon is ook mee begraven, Mo Dat ja. was een van de zeven zonen. Eentje die bekend stond als uh, van een zeer harde lijn. Die is uh, donderdag uh, uh, om het leven gekomen. Hij is ook meteen mee begraven. Uh, dus nou ja, de, de, de, de familie uh, raakte behoorlijk uitgedund in het leiderschap. Ja. Uh, over de plaats, de, de, de geboorteplaats en de sterfplaats van Muammar Gaddafi. Uh, Sirte, daar da kregen we vanochtend berichten over dat er een brandstofdepot is ontploft. Heb jij daar meer informatie over? Nou ja, over. Ik, ik de, de, de berichten tot op dit moment variëren tussen 10 en 100 doden. Uh, het gaat over een, een benzineopslagplaats, wordt het genoemd. Ik, ik, ik, ik, ik ken het beeld van de, de benzineopslag uh, uh, in dit land. De benzinestations worden steeds bevoorraad. Er zijn er namelijk niet zoveel meer. En dat gaan eindeloze files. Als je, de, als je hier met, met je auto naar de tank rijdt, dan, dan moet je er zomaar op rekenen dat je minstens een dag in de, in de rij staat. Dus het lijkt me heel aannemelijk als er een explosie bij zo'n benzinestation is geweest, dat daar uh, redelijk wat slachtoffers bij vallen. En het gebeurt veel hoor. We waren eergisteren in Benghazi, uh, zaten we in bij het hotel en toen hoorden we ook een enorme explosie. En toen zagen we ook een enorme zwarte rookbol op de lucht ingaan. Dat was ook een benzineopslagplaats voor zover wij op enige afstand konden zien. Daar zijn minder of geen slachtoffers bij gevallen, want het heeft de aandacht niet gehaald. En als ja. je die foto's wil zien, moet je even op Twitter kijken naar uh, Lex Run NOS of Ed Ben Franken want wij hebben die foto's uh, online gezet. Ja, ja. Maar of, of er sprake was van een aanslag of, of, of een ongelukje, dat, uh, daar, daar kan je niks over zeggen? Dat is op dit moment echt te vroeg om te nee. zeggen. Men gaat er hiervan uit dat het een, een ongelukje is. En ja, als je hier over straat loopt en je ziet hoe benzinepijpleidingen open, uh, open liggen... elektriciteitskabels open liggen... Uh, dus, net, in de, net aan het einde van deze oorlog, deze, deze stad is dus totaal, deze stad... en er ook, zeker zeer het er, totaal gehavend... Uh, ja, er zijn weinig uh, aardbouwkeuringen die iets goeds zouden kunnen vechten. Lex Runterkamp vanuit Libië, dankjewel. In het oosten van Turkije hebben opnieuw duizenden mensen de nacht in de open lucht doorgebracht. In de vrieskou, die zijn bang voor naschokken na de zware aardbeving van zondag, zegt correspondent Bram Vermeulen. Er hoeft maar één naschok, flinke naschok te komen en het gebouw stort alsnog. In. Dus in al die gebouwen zijn mankel, Hier, uh, mensen zijn vreselijk nerveus, sommigen blijven op straat rondom, uh, vuurtjes haardvuurtjes, zichzelf warmen... sommigen uh, hebben dekens en matrassen meegenomen... Uh, en sommigen nemen dan toch maar het risico om, om binnen te gaan slapen... in de hoop dat zo'n naschok niet komt. Het officiële dodental na de beving in Turkije staat inmiddels op 366... maar omdat op veel plaatsen het puin van ingestorte gebouwen... nog doorzocht moet worden, is men bang voor meer slachtoffers. De Turkse regering heeft inmiddels 12.000 tenten... voor de slachtoffers beschikbaar gesteld. Dit is het NOS Journaal Het Dorald Megens. Ja, je laat een file ontstaan om misdadigers te pakken. Maar dat is gevaarlijk en om die reden onverantwoord. Dat staat in een rapport aan de politietop uit de jaren negentig. Dat advies is sinds afgelopen zaterdag weer bijzonder actueel. Want zaterdag kwam er een man om het leven... toen voortvluchtige benzinedieven op de A2 achterop zo'n filefuik reden. Een van de leden van de werkgroep die toen over deze methode zich heeft uitgesproken... is Frank Scheffer... Die hebben we nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag meneer Meijers. Meneer Scheffer, het, uh, het advies is uh, een kantlijn in een rapport... waarin u heeft gekeken naar de methodes bij politieachtervolgingen. Wat, wat er dan te doen is. Uh, waarom is dit middel van, uh, uh, van het creëren van zo'n file... waarom is dat onverantwoord? Omdat je dus eigenlijk een menselijk schild gaat gebruiken voor iets waarvan ik denk dat het niet te verantwoorden is op de manier waarop een aanhouding zou horen plaats te vinden. Hm. Ik denk dat je, ik, althans ik zou me niet iets kunnen voorstellen wat het kan rechtvaardigen en dat het dus proportioneel zou kunnen zijn dat het op deze wijze toepast. En dat heeft u midden jaren negentig al vastgesteld uh, in, een, in een rapport uh, gesteld en dat is vervolgens nooit uitgebracht. Hoe komt dat? niet uitgebracht is, is een feit. Uh, de reden daarvan is dat de raad van hoofdcommissaris aanvankelijk het rapport uh, niet helemaal compleet achter. Er is een vervolgrapport opgekomen. En ook dat vervolgrapport heeft helaas geen doorgaan gevonden in de zin dat het uh, tot resultaat heeft geleid dat uh, kennelijk iets echt goede handen en voetjes heeft gekregen. En het rapport dus uit de stil dood is gestorven. Ja, maar uh, ja, sinds afgelopen zaterdag weten we uh, dat het ook uh, uh, ja, heel anders kan lopen. Dat uh, het, hetgeen wat erin geadviseerd wordt, uh, ja, dat men zich dat ter harte had kunnen nemen. Jazeker. Het ja. is toen de tijd ook al bekend geweest. Toen is er ook een incident geweest met een file. Daar zijn toen uh, ook vragen over geweest. En toen hebben wij als Roodblok-commissie onze visie erop gegeven. En toen was de clip en klaar. Dit is niet een toepasselijk middel om op deze wijze verdachten aan te houden. Wat hadden ze wel moeten doen? Uh, er zijn dus moeilijkheden mogelijk, in dit geval je ziet het nadien ook, met een Heli, hoewel die natuurlijk niet altijd direct in de buurt zou kunnen zijn. Maar observatie waar je naartoe gaat. Uh, allemaal middelen die mogelijk zijn. zonder dat je eigenlijk dit echt extreme middel. als menselijk schild gaat gebruiken. om iemand ja. tot staan te dwingen. Misschien moeten ze het rapport nog eens uit de kast halen dan. Dat zal lastig worden. Ik denk dat het rapport inmiddels. Uh, uh, sporadisch voorhanden zal zijn. Oké. Okay. Ja. Uh... Desondanks wil ik toch bedanken voor, uh, voor de toelichting. Frank Scheffer, destijds lid van de werkgroep... die dat rapport in de jaren negentig heeft opgesteld. Goedemiddag. Bangkok in Thailand. Daar is een tekort aan voedsel en water ontstaan. Supermarkten kunnen niet meer worden bevoorraad... door de gevolgen van de ergste overstroming in zeker vijftig jaar. Een van de vliegvelden in Bangkok is gesloten. Het water drijft nu het... Uh...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 In 21 Thaise regio's blijven scholen en overheidsgebouwen de komende dagen dicht. De regering wil dat mensen er zoveel mogelijk binnen blijven... omdat het buiten te gevaarlijk is. Sport. TVM, bekend als sponsor van de schaatsploeg van Olympisch kampioenes Van Kramer en Irene Wust, gaat de autosport in. De verzekeraar gaat X Dakar sponsoren één auto en drie trucks. Donderdag maakt TVM bekend hoe het met de schaatsploeg verder gaat. Contracten van coaches en rijders lopen na dit seizoen af. En wielrenner Kenny van Hummel heeft in China de zesde etappe van de Ronde van Hainan gewonnen. Hij won de massasprint na een wedstrijd over 202 kilometer tussen Chiang Mai en Dangzhou. Nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. In Ridderkerk is vanochtend een geldtransport van Brinks beroofd. Mogelijk zat de chauffeur in het complot, maar de politie wil of kan daar niet meer over zeggen op dit moment. In Libië is oud-dictator Muammar Gaddafi begraven en dat is gebeurd op een geheime plek in de woestijn. Zo meldt de Nationale Overgangsraad. En in de Thaise hoofdstad Bangkok is een tekort aan voedsel en water. Supermarkten kunnen niet meer worden bevoorraad door de ergste overstromingen in zeker 50 jaar. Het is 13 over 12, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1 de NCAV Jurgen van den Berg met lunch. Onderdrukking en onverzettelijkheid. Een reis door de verdwijnende wereld van de Transsylvaanse aristocratie. Kameraad Baron van Jaap Scholte.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het gaat zo meteen over journalistieke dilemma's. TV-collega de Blauw van NCRV is altijd wat, kreeg ermee te maken. Hij kreeg het verhaal rond over een man die in Nederlands-Indië betrokken is geweest bij het doodschieten van 120 mensen. 70 jaar geleden dus gebeurd en de man in kwestie is nu in de 90 en ernstig ziek. Wat doe je dan als journalist? In het mediaforum hadassa de Boer, presentatrice en documentairemaker... en programmamaker Maxime Hartman. En het gaat onder meer over Wikileaks, dat een zachte dood lijkt te sterven. Eind vorig jaar was de site nog springlevend. We staan, zeg jij, al een paar weken hier aan tafel en ik denk dat je gelijk... hebt. we staan op, met een voet op de drempel van een totaal nieuwe tijd. In de Nationale Nieuwsquiz, Hans de Jong uit Nieuwpoort. En wilt u ook een keer meedoen aan die quiz? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar Nationale Nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws van vandaag. De Occupy-beweging krijgt ondersteuning van een radiostation. Occupyradio.nl gaat van start op 1 november. Een van de initiatiefnemers is Jeroen Kummeling. Hij vertelt wat ze gaan doen en waarom. Wij gaan OccupyRadio.nl starten en dat is een programma die we wekelijks gaan maken. En het doel daarvan is om uh, ja, al die verschillende lokale initiatieven die in Nederland nu bestaan met elkaar te verbinden via een radioprogramma. En dat kan zijn door middel van discussies, het uitwisselen van uh, activiteiten, ideeën, maar ook bijvoorbeeld als er materialen nodig zijn voor de verschillende acties. En uh, dat het ook vooral een interactief platform mag zijn waar mensen met elkaar in gesprek gaan. Ja, internetstation lijkt het dus, maar er waren ook berichten over een zendschip. Uh, wat is er nou precies van waar? Luisteren. Nou, het, het schip in Den Haag, waarbij dus uh, ook een mogelijkheid bestaat om radiouitzending te maken. Heb, wij hebben Occupyradio.nl en dat betekent dat alles wat met radio te maken heeft en ook Occupy te, uh, te maken heeft, dat kan via diezelfde URL worden aangeboden. En of het nou twee streams zijn of drie of één gemeenschappelijk, dat maakt eigenlijk niet uit. Uh, ook is eigenlijk een portal voor al die verschillende radio-initiatieven. Dus daarmee brengen we wel een hoop bij elkaar. En toch kan een differentiatie zijn zoals het in, alle, in het hele leven bestaat natuurlijk. En we snappen natuurlijk wel dat ze op de radio zijn gaan koersen, deze mensen van Occupy. Want Nederlanders luisteren steeds meer naar de radio. Dat komt vooral door de toenemende populariteit van online radio. Volgens het radioadviesbureau is de luistertijd gestegen van 3 naar 3 uur 25 minuten. Per dag is dat. Gebruikers waarderen het luisteren via een digitale audioset thuis het meest. De kwaliteit van de autoradio wordt als minste beoordeeld. Mogelijk heeft dat ook te maken met de zendmaststoringen. Dus schrik zat er goed in gisteren bij RTL Nieuws. Het team van RTL dat in Libië aan het werk was... kreeg een aanrijding op weg naar het vliegveld. Pieter Klein is hier, dat junked hoofdredacteur van uh, RTL. Pieter, uh, erg geschrokken. Ik schrok mijn hoedje ja, gisteren toen de telefoon ging. Ik denk, uh, Rik konijnenbelt aan de telefoon. Dat kan alleen maar slecht nieuws zijn. Dat is de verslaggever die daar is, hè? Ja. Of was in ieder geval. Ja. ja. ja. En wat vertelde hij? Dat hij een ongeluk had gehad, dat alles goed was. Uh, hij klonk uh, alsof alles nog onder controle was. Uh, ze maakten zich grote zorgen over de chauffeur die er het meest ernstig aan toe was. Dat was een Libische chauffeur? Ja. ja. Uh, en dat het met hen, met onze verslaggever Rick en onze producer Irene en onze cameraman uh, oké okay was. Maar dat ze het niet helemaal zeker wisten dus dat ze naar een ziekenhuis gingen. Um, wat is er precies gebeurd? ze zij zijn niet aangevallen of iets dergelijks. Het was gewoon echt een auto-ongeluk. Ja, want ze zijn een paar dagen voor reportages geweest in Tripoli en uh, Sirte En waren op de terugweg eigenlijk uh, terug. S ochtends vroeg uh, gereden. Ik begrijp dat de auto van de weg is geraakt. Uh, uiteindelijk de andere kant weer de weg op is geslingerd. Uh, en een paar keer over de kop is geslagen. Maar ik moet zeggen, ik heb met de, uh, Rick niet alle details van het ongeluk doorgesproken. Wat onze voornaamste zorg was, uh, hoe krijgen we ze zo snel mogelijk uh, in een ziekenhuis voor een nieuwe check? Uh, hoe kunnen we andere collega's sturen om ze te helpen, wat we hebben gedaan? Ja. Dus uh, daar was de aandacht eigenlijk primair op ja. gericht. En ze dus zitten intussen in het vliegtuig, hè, geloof ik. Ze zijn uh, onderweg, ja. Kijk aan. Ze hadden wel mooi werk geleverd daar, want ze hebben die helikopter gevonden. Even een klein stukje luisteren. Acht maanden stof, zand en zilte zeelucht. Dat heeft de links helikopter geen goed gedaan. Verslaggever Rick Konijnenbeeld ging als eerste Nederlandse journalist op het strand in Libië kijken hoe de hele hierbij staat. Je hoeft geen deskundige of piloot te zijn om te kunnen constateren dat deze helikopter niet meer op eigen kracht kan vliegen. En blik naar binnen en je ziet een kapot instrumentenpaneel en ziet dat sommige onderdelen gewoon ontbreken. Tja, uh, ja. dat was een mooi verhaal. De helikopter was een mooi verhaal. Ik moet er eerlijk bij zeggen. We hebben gezegd, uh, Rick, als je naar zicht te kunt, graag uh, heeft hij ook hele indringende reportages gemaakt. Uh, over de beklemming in de stad en wat er is aangericht. Maar we hadden ook afgesproken, als je kunt, ga dan vooral ook naar het strand. Want hoe is het toch met die heli? Uh, is het belangrijk? Nee. Uh, maar ga er toch even langs. Toen hij klaar was met zijn andere verhalen, is hij inderdaad langs die helikopter gegaan. En we dachten, ja, verrek, hij staat er nog. Ja, makkelijk te vinden hoeft er helemaal geen moeite voor te doen. Nee, ik geloof dat hij een collega met Google Maps toch had uitgezocht waar hij ongeveer moest staan. En hij zei tegen zijn ploeg, uh, joh, een beetje naar links en een beetje naar rechts. En ik weet het zeker, om het hoekje, daar staat hij. En verrek, daar stond hij. De links. Vol met gravity. Ja. ja ja, ja, ja, ja. ja. Um, Ik denk dat we er niks meer aan hebben als Nederlands leger. He, Volgens mij helemaal niks. En ik heb het gevoel <laughs> dat de fancy een beetje mee in de maag zit van... het is raar om het ding te laten staan. Maar om het terug te halen kost natuurlijk ook wel heel veel geld. Wat moet je ermee? Het is nu een oude bak roest. Uh, tja, maar wij dachten, oké, okay, als het lukt gaan we er langs. En uh, ja. nou ja, we got ja. hem. Goed, nou ja, precies. Uh, en, en goed te horen dat de ploeg dus terug zit in het vliegtuig naar Nederland. En dat het uh, allemaal uh, met de schrik vrijgekomen toch redelijk uh, goed is. Het klinkt nu allemaal goed. Ze hebben gisteren nog een tweede check gehad. Ik heb ze gisteravond gesproken, vanochtend nog eventjes. Ze klinken redelijk oké. Okay. Het is een stom oud ongeluk. Je maakt je zorgen over uh, als ze daar zitten te gaan. Je praat over veiligheid, uh, afwegingen. Wat doe je wel, wat doe je niet? Wat is verantwoord? Hoe ga je terug? Hoe reis je? En vervolgens is er een stom auto-ongeluk op weg naar huis. En uh, ik ben blij dat ze dat uh, goed hebben doorstaan. Dankjewel dat je was. Pieter Klein is dat van RTL Nieuws. Uh, stel dat je weet dat iemand betrokken is bij het doodschieten van 120 mensen. Het is wel 70 jaar geleden gebeurd en uh, de man is inmiddels ernstig ziek. Wat doe je als journalist? Confronteer je deze man met uh, deze daden... of laat je hem vanwege zijn gezondheid en zijn leeftijd met rust? Verslaggever Pieter Blauw van Altijd Wat is hier aangeschoven... en die heeft met dit dilemma uh, te maken gekregen. Piet, uh, welkom. Ja. Uh, wat, hoe zitten de feiten precies in elkaar? Uh, nou, begin december 1947 uh, is er een aanval geweest op het Indonesisch dorp, Ravagede. En uh, tot nu toe werd aangenomen dat er uh, honderd, uh, honderden uh, mensen zouden zijn geëxecuteerd. Uh, er is, het was onduidelijk of er nog mensen in leven waren. Nog Nederlanders die daar dan hebben meegedaan. En uh, nu is er nog iemand uh, in leven die inderdaad zegt dat die 120 Mensen heeft, uh, heeft doodgeschoten zonder uh, vorm van proces. En uh, dat heeft hij uh, tegen twee andere mensen heeft hij dat verteld. En uh, dat hebben wij vanavond in de uitzending. Maar jij kwam achter dit verhaal. Uh, dan heb je dus een aantal bronnen die, dus, die dat van die man hebben gehoord. Maar je hebt die man zelf dus niet benaderd. Nee, nee helaas. En hoe moeilijk, die, hoe moeilijk was die afweging dan? Nou ja, ik heb het natuurlijk wel geprobeerd. je wilt natuurlijk het liefst met uh, de bron zelf uh, spreken. Dus uh, ik heb nou, letterlijk maanden uh, gesproken met, uh, met mensen die hem, die hem kenden. Uh, maar het bleek onmogelijk. Hij, hij wil niet. Ze zeggen dat hij heel erg uh, ziek is. Dat hij zelfs uh, stervende zou zijn. En uh, ja, dan kan ik inderdaad als een soort. aan kan ik, kan ik erop afgaan. Maar ja, als iemand uh, op zijn sterfbed ligt. dan moeten er. Ja. En hij, zegt, hij wil toch niet praten dan is het de vraag ja. van of je dat echt moet doen, ja. ethisch gezien. Je noemt Arnold Karsgersen, die, die heeft dat wel gedaan uh, in Duitsland... Hè, waar, die, uh, waar, waar nog een paar van die mannen zitten. En, ja. en die heeft die man verlurend benaderd ook, en, en die met draaiende kamer ook. Ja, waarmee uh, ik overigens niet wil zeggen dat dat fout is. Want ik bedoel, dat was terecht. Die man loopt rond in, in, uh, in Duitsland, uh, uh, nog goed van uh, lijf en leden. Dus ik vond het volstrekt terecht dat hij uh, werd benaderd. Maar dit was toch al een wat andere situatie. Ja. Je hebt uh, met, met allerlei mensen hierover gesproken de legerarts ook, Liesbeth Zegveld, de advocaat die zich veel bezighoudt... met rechtsherstel voor oorlogsslachtoffers, heeft er ook naar gekeken. Laten we even luisteren naar een kort fragmentje uit die reportage. Vanavond in Altijd Wat dus te zien. Ik, ik kreeg de opdracht om, om te schieten, zegt hij. En toen, heeft, toen ze, heb ik gezegd, dan kan ik mijn jongens niet laten doen, dan doe ik. Hij zei, ik heb het gedaan. Als dit, als dit waar is, wat deze getuigen hier zeggen... dan hebben we hier zonder twijfel te maken met oorlogsmisdrijven. Ja, maar Moet dat dan toch niet gemeld worden, hoe oud die man ook is, hoe ziek die ook is? Nou ja, ik hoop dat deze uitzending aanleiding zal geven... Uh, en dan roept tenminste Lisbeth Zegveld uh, toe op om een onderzoek te gaan starten. Dus, uh, dat, dat zij zelf met deze man uh, gaan praten. Uh, dat zou natuurlijk prachtig zijn als, als, als hij gaat praten... en hopelijk misschien ook andere mensen die nog in leven zijn... Uh, maar ja, het is natuurlijk ook de vraag van, kun je die vergelijking maken? Kun je zeggen dat, dat dit hetzelfde is als een SS'er in de Tweede Wereldoorlog? En er zit ook een, in de uitzending zit een uh, militaire historica... en die legt uit wat de situatie was van Nederlandse militairen in uh, Nederlands-Indië. Uh, ze werden constant werden ze aangevallen uh, door uh, opstandelingen. Andere Indonesische burgers werden aangevallen, werden uh, vermoord als een soort uh, intimidatie... Dus um, dan vraag je al van, ja, je kunt, je kunt mensen die je daarvan verdenkt... kun je natuurlijk ook oppakken en in de gevangenis gooien. Maar het probleem was, ze zaten daar uh, met een enorme onderbemanning. Mm -hmm. uh, ze hadden onvoldoende middelen. Uh, dus uh, ze, konden eigenlijk, ze hadden de middelen niet om mensen te, te onderzoeken... en daarna uh, te veroordelen. Je zegt eigenlijk van, je kunt er nu in 2011 vanuit je luie stoel... makkelijk over oordelen, maar... Nou ja, het is natuurlijk lastig, want 120... Uh, doodgeschoten mensen, is natuurlijk 120 doodgeschoten mm. mensen... en die nabestaanden, die, die, voor hen is het natuurlijk uh, verschrikkelijk. Maar de situatie voor een SS'er die een puttenhuishoudt... Of een Nederlander die uit lijst behoudt. Want ze zeiden hè, de volgende, als we ze lieten lopen. de volgende dag stonden ze weer voor ons. en, en werden we weer beschoten. Ja. Dat is toch wel een iets andere situatie, uh, denk ik. Ja. Ja. dan, uh, dan uh, in de Tweede Wereldoorlog. Jij zegt eigenlijk. Ik heb het gemaakt ook om de discussie misschien aan te zwengelen. en wie weet dat dit uh, verhaal nog een staartje krijgt. Vanavond in ieder geval om vijf over negen deze reportage te zien. op Nederland 2. Altijd wat. Pieter Blauw, dankjewel. Dankjewel. In het rijtje koningin Beatrix en FNV-voorzitter Agnes Jongerius hoort nu ook Angelien Kemna thuis. Want dit jaar is zij door het Maandblad opzij uitgeroepen tot de machtigste vrouw van Nederland. Angeline Kemna is hoofdbeleggingen van pensioenuitvoerder APG. En deze machtige vrouw heb ik nu aan de telefoon. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Mevrouw Kemna, gefeliciteerd. Hartelijk dank. Bent u eigenlijk blij met deze uh, uitverkiezing? Nou, ik heb gisteravond op het eind van mijn speech uitgesproken dat ik hoop dat ik hem volgend jaar uh, niet meer hoeft te ontvangen. Want Want dan hoop ik dat het beter gaat met de uh, eurocrisis uh, en ook daarmee beter gaat met het uh, pensioen en daarmee met het pensioen beleggen. Ja, ja, want u bent nu dus, u wordt, laten we zeggen, u wordt hoger gezet op het, uh, het eresgraf dan koningin Beatrix en Agnes Jongerius. Hoe voelt dat? Nou, we zitten in een ander jaar en ik denk dat wij sowieso onvergelijkbaar zijn. Uh, maar we zitten ook in een ander jaar, andere tijden. En uh, uh, ook nog wel in uh, financieel uh, serieuze tijden. Waar, denk ik, uh, de hele maatschappij er ook wel zorgen over maakt. Ja, en u zegt al, ik, ik, de schijnwerpers staan nu op onze branche. Uh, nou, dat is ons allemaal bekend natuurlijk van de afgelopen tijd, de pensioenfondsen. Uh, u belegde vorig jaar 280 miljard aan pensioengelden, aan... Van 4,5 miljoen Nederlanders. Je, wat, wat is uw dagelijks werk eigenlijk? Wat, wat doet u? Um, ik zorg in ieder geval dat ik de uh, ochtends op de hoogte ben wat, wat er gaande is uh, in de markten. Maar voor het overige heb ik daar natuurlijk allemaal uitstekende mensen voor, uh, die daar vervolgens op acteren uh, en daar ook verantwoording op afleggen. Dus uh, helaas, uh, net zoals gewone controleboeren, vergader ik vrij veel. <laughs> ja, en het is niet zo dat u die 280 miljard uh, geregeld op uw eigen rekening hebt staan of zo. Nee, op geen enkele <laughs> wijze. Ik probeer daar juist ook wat uh, de lange termijn afstand van te nemen. Ja. Zoals het ja. wat, wat opvalt in uh, het juryrapport van opzij, is behalve dat de enorme bedrag wat u dus toch een ja, soort van toch onder u hebt uh, geregeld, uh, dat u zich inzet voor de positie van vrouwen. Hoe doet u dat voornamelijk dan? Probeer uh, duidelijk te maken dat uh, vrouwen in de maatschappij een belangrijke rol spelen. En uh, pensioenen en ook het pensioen beleggen en het uitkeren is een belangrijke maatschappelijke rol. Omdat iedereen uh, van ons daarbij betrokken wordt. En mijn credo is ook, het gaat niet over de 280 miljard die we beleggen. Maar om het geld wat we uiteindelijk uitkeren aan elke individuele pensioengerechtigde. Ja. En daar moeten we ons zorgen over maken... En uh, vrouwen zijn ook goed om uh, zich zorgen te maken... maar ook om te zorgen voor. Ja. Nou, bent u bij het grote publiek natuurlijk veel minder bekend... dan Beatrix en, uh, en, en Jongerius. Um, en, en een beetje uit het eerste antwoord leid ik al af... dat u dat ook wel prima vindt... Uh, en, en, en zeker niet uh, de media meer gaat zoeken dan u tot nu toe deed. Ja, dat is helemaal juist. Ja. Nou, fijn dat u dan toch voor ons even een uitzondering wilde maken. Angeline Kemna, hoofdbeleggingen van pensioenuitvoerder APG... en door Opzij dus op de nummer 1 plaatsgezet. Hartelijk dank. Dan is hier de laatste vraag: de hand. Ja, de The Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Vandaag 34 jaar geleden, op 25 oktober 1977... overleed op 39 jaar leeftijd ex stewardess en society figuur Mathilde Willink. Ze was eigenlijk een Paris Hilton af alle letteren. Iemand die vooral bekend is. Ja, omdat ze bekend is. In het geval van Mathilde kwam dat door haar huwelijk met kunstschilder Karel Willink. Vijf maanden voor haar overlijden was de excentrieke Mathilde voor het laatst op tv te zien. Henk van der Meijden nam voor zijn programma TV Privé plaats... aan het voeteneind van haar hemelbed... en vroeg haar onder meer naar hoe ze zichzelf zag. Het is een groot vergatschip dat de zeeën en de oceanen bevaart. Zo zie je jezelf? Ja, op het moment natuurlijk wat uh, zichtzaggend... en hier en daar wat de gescheurde zeilen... Maar het waard. Je lacht nou zo lief, maar je kan ook een verschrikkelijke furie zijn. Ja. Je kan waanzinnig kwaad worden. En dan ben ik ook tien keer zo sterk. Ik sla alles kapot. En als er iemand in een aardrijheid is, zal ik hem ook doodsteken. Ik wordt heel mooi, mooi beschreven in het boek van, van de Coupier, die die is ook zo driftig en die steekt op een gegeven moment zelfs zijn liefste vriend neer. Om daarna natuurlijk in tranen ineens te zijgen bij het lijk. Als Willeke er was geweest, daar had ik het mes in zijn gezet. De relatie met Karel Willink was, zoals u op het eind hoorde, al niet meer je dat De twee lagen in scheiding. Mathilde Willink pleegde waarschijnlijk zelfmoord. Maar alle feiten rond haar dood zijn nooit helemaal opgehelderd. Degene die trouwens als eerste te plaatsen was na haar overlijden was Henk van der Meijden. Oké, okay, dan is het nu half 1 geweest. Zometeen gaan we beginnen aan het mediaforum. Dat doen we vandaag met Hadassa de Boer en met Maxime Hartman. Nu eerst Dorald Megens. Radio 1, het NOS Journaal.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 Het kind van een paar dagen oud heeft daar na de aanbeving van zondag bijna 48 uur gelegen. Het werd gevonden in Ertsjits, een van de zwaarst getroffen plaatsen. De baby maakt het volgens reddingswerkers goed. Over het lot van de ouders is niets bekend. Het officiële dodental van de beving is intussen opgelopen tot 366. In de Thais-hoofdstad Bangkok is een tekort aan voedsel en water ontstaan. Supermarkten kunnen niet meer worden bevoorraad door de ergste overstromingen in zeker 50 jaar. Het tweede vliegveld van Bangkok is gesloten omdat het deels onder water staat. Het internationale vliegveld is nog wel open. Veel inwoners van Bangkok verlaten de stad en trekken naar het zuiden. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Beer Online.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 Er staat tussen de kroonpunten Sint-Annebos en Galder. Drie kilometer door de werkzaamheden. En door een ongeluk op de A73 staat er tussen Malden en Kijken een file van drie kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Hadassa de Boer, presentatrice en documentairemaakster... en de man van Omroep Maxime, Maxime Hartman. Ja, hallo. Hoe dag. is het daar eigenlijk mee, Maxime? Want uh, ik, ik was op vakantie in Kroatië en op afstand las ik allemaal gedoe... terwijl ik al dacht, dat is kat in het bakkie. Dat programma gaat een tweede seizoen in. Nee, het was eerst kat in het bakkie. Uh, maar toen ging het toch uiteindelijk niet door. En, en toen dacht ik, ja, dit pik ik niet. Ik ben echt een straatvechter. En toen heb ik uh, de, zeg maar de oorlog verklaard aan de hele NPO. En, en toen uh, uh, zijn ze toch achter de schermen weer gaan praten. En nu mag het wel door. Waarom het precies door mag, ga ik nog horen. Zoals je weet is de baas van Nederland 3 getroffen door een zeer ja. groot per persoonlijk ja. drama. Zijn zoon is ik, vermist. Maar dus ik, ik, dacht dat, ik dacht dat die juist wel heel enthousiast was. Tenminste, die zei al heel snel van, uh, er komt een tweede seizoen. Maar ja, maar ik... achteraf bleek dat toch niet. En hoe dat nou precies zit, dat ga ik nog uitzoeken. Aha. Maar er komt er wel weer. het komt weer in het voorjaar, dus ik ben, uh, ben heel erg blij. Maar zijn er dan nog voorwaarden verbonden dat je meer kijkers moet trekken? Uh, nee, het of... moet extremer. Nog extremer? Ja, het moet extremer. <laughs> het moet nog vernieuwender. Okay. Gefeliciteerd. Ja, dank je, dank je. Waar ga jij kijken, Hadas, Ja, niet? Als het extremer wordt, dan, uh, <laughs> dan hang ik, zit ik aan de buis gekluisterd, ja. Ja. Wat, wat, wat vond je ervan? Het eerste seizoen? Ja, ik, heb, ik heb stukken gezien, ik heb niet alles gezien. Maar ik, ik weet nog de, de discussie die er was... of je dan mensen uh, serieus neemt, of, daar gaat het dan, of dat je ze in de zijk ja. neemt. Ja. en um, Ja, dat... dat uh, nou, dat ik, dat ik neem geen mensen in. in de zijkant. Nee, dat geloof ik ook helemaal niet. Het zijn vaak ook mensen die zichzelf een beetje ja, laten zien zoals ze zijn. Ja. En daardoor om te lachen. Ja, en vooral geen BN'ers in het programma. Dat nee, dat wil ik zo doen. houden. Maar volgend seizoen ga ik wel de verre familie van BN'ers doen. Want uh, <lacht> ik vind het toch wel interessant om met de achternicht van Peter R. de Vries te praten. Ja, <lacht> nou, ik verhuig hem okay. op. <lacht> ja, ik ook. Uh, en de Fax kreeg geloof ik een, een grotere rol, hè? Ja, de fax, wie faxt er nog eigenlijk? Alleen contracten worden nog gefaxt. Dus ik heb in ieder geval een spel dat heet Iedereen kan faxen. Waarbij de fax weer in ere hersteld wordt. Mensen kunnen zich er ook voor opgeven. We gaan het allemaal zien in het tweede seizoen van Omroep Maxime. Laten we het even hebben over die opzijlijst. We hadden net de winnares aan de telefoon. Opzij heeft de jaarlijkse lijst van invloedrijkste vrouwen gepubliceerd. De nummer 1 is dus Angelien Kemna. Hoofdbeleggingen bij Algemeen Pensioengroep. Vorig jaar 280 miljard euro belegd namens ruim 4 miljoen mensen. En hoeveel Tere verloren? Ja, dat, yes. dat is niet bijgezegd inderdaad. Goeie vraag. Um, terechte winnaar? Nou ja, zo'n lijst is natuurlijk altijd wel erg arbitrair. Vooral als je bedenkt dat uh, twee jaar geleden, toen ze begonnen, stond koningin Beatrix op nummer één. En dat is denk ik de enige vrouw over wiens macht, uh, waar niet getornd wordt, mm -hmm. Daar is Er is nogal over gesproken. Maar die is helemaal uit de lijst verdwenen. Dus in die zin kan je zeggen, ja, hoe... Uh, het is gek nu... dat je twee jaar geleden nummer één bent en nu helemaal niet meer voorkomt. Precies, en aan nou, die macht is vrij weinig veranderd, lijkt me van de ja. majesteit. Maar uh, kijk, en, en terecht, dat is dus heel moeilijk, want wat is macht? Hoe ga je dat definiëren? Maar ik vind het wel heel interessant. Kijk, je hebt natuurlijk vaker van dat soort lijsten, de volkskrant doet dat altijd, dat er nu iemand naar boven komt drijven, waar ik nog nooit van gehoord had en die, uh, die een hele machtige positie heeft. En ja. heeft bepaald dat er gewoon een andere naam naar voren komt. Daarom is zo'n lijst. En vrouwen schijnen ook heel goed te kunnen beleggen, hè? Is het dat we... Ja, uit onderzoek is gebleken dat mannen toch te veel haantjes zijn. En dat vrouwen iets afstandelijker uh, zijn in het beleggen. Dus ik vind het allemaal prima als aan het hoofd van beleggingsfondsen dames staan. Nou, dat is heel goed. Maar ja, sowieso, de top van het bedrijfsleven presteert beter als het een gemengde top is. Hè? Dat is ook een... ja. niet, niet alleen vrouwen. We dat wordt gemengd, de... moet je dan zeggen. Er moet een soort korfbalploegen ja. moeten we. <laughs> samen doen ze ook. Maar wij, wij, wij zitten in de media. En ze hebben ook een apart lijstje voor de media gemaakt. En daar staat Linda de Mol op nummer 1. Is dat terecht? Ja, het kan bijna niet anders natuurlijk. Uh, uh, blad... Films, series. series. Ja, ongelooflijk. Maar ja, wat ook opviel aan die medialijst is dat er alweer twee mensen die erin staan een nieuwe, ja. nieuwe positie hebben. Shula Rijksman, die dus op nummer twee die staat. Gaat naar de NPO, directeur voor? van, de, van uh, IDTV. Die gaat nu, wordt nu lid van de raad van bestuur van de NPO. Ja. Waar ze dan, daar zijn ze met z'n tweeën dan, geloof ik, uiteindelijk. Dus dat is ook nogal wat. En uh, de eindredacteur van de Wereldtijd Door wordt directeur BNN. Joe dus Quinia, ja. Ze ja, blijft wel machtig, maar de, maar de lijst is nu al niet meer uh, helemaal. Uh, Vind je, vind, je, vind je ook dat vrouwen wel echt een duidelijke visie hebben? Ik, bedoel, ik geloof wel dat ze goed leiding kunnen geven, maar hebben ze ook een visie? Wat, hoe bedoel je dat daar een verschil in zit tussen, tussen mannen en vrouwen? Ik heb het idee dat mannen meer geneigd zijn om een visie te hebben. Omdat het meer eh, zeg maar bij je ego zit. Van, nou, ik ja, druk dat... een stempel ergens nou, op. Het is meer dat ze misschien denken dat ze een visie moeten, moeten uitdragen. Ja. Maar dat is wat anders dan, dan, en daar heel hard over moeten praten. Het is wat anders dan dat je die visie niet hebt. Ik maar zijn vrouwen over het algemeen zeker... niet veel empathischer... en meer eh, zeg maar in staat om zeg maar, eh, het poldermodel zeg maar, te hanteren? Nou, ik denk dat daarom, als er zo'n duidelijk verschil is tussen man en vrouw... Hè, die gemengde top mm -hmm. juist heel, uh, heel belangrijk is. Maar dat is dus ook echt bewezen dat, dat op die manier... Die, die bedrijven en overheden beter presteren. Maar was, dan jij, dan... De, jij denkt dat een, een directeur, want bijvoorbeeld de AVRO heeft al een directeur... Willem Heijma, dat hij ja. niet harde knopen kan hakken als het nodig is? Nou, ik denk dat vrouwen wel harder zijn zelfs als mannen... in het, in het hakken van knopen. Maar ik, ik, het valt me wel vaak op dat vrouwen... Of het, ja, over het algemeen dan, minder geneigd zijn om een hele duidelijke uh, visie vanuit hun persoonlijkheid te, te laten zien. Ja, maar dat, ik weet dus ook niet of dat altijd zo heel, heel goed is. Om, inderdaad, is dat het Het wordt, nee, nee, dat wordt heel vaak gedreven, wordt dat volgens mij, door, door, door ego. Ja. En, uh, en, dat nou, is goed, stof, en dan gaan die ego's lekker gedrag. botsen. Dat is heerlijk. Ja, nou ja. Mi, Miss jij nog vrouwen? Je bent zelf benoemd vrouwenkenner. <laughs> ja, ja, klopt. Uh, wat, wat, uh, mis <laughs> klopt. jij nog vrouwen in die lijst, of niet? Uh, nou, ik vind... Ik vind Claire, Claire Polak zat er niet in. Nou, in ieder geval niet in de top. Nee, 1. is die machtig dan? Het gaat niet over dat ze een hele leuke vrouw oh, zijn met goede ja, interview. Het met, gaat om macht, inderdaad. Ja, maar macht. ik vind vrouwen met, met macht niet zo interessant. Waarom niet? Weet ik niet. Ik heb liever onderdanige vrouwen. Dus je weet het wel. Ja, maar over die macht trouwens van Klery Polak. Want, ik, want die is natuurlijk een beetje, naar, doordat ja. zij van, die, van het programma afgehaald is... Dus heeft zij, zou je zeggen, in feite minder macht gekregen. Klopt. Maar ja, ik zag haar van de, van de week weer bij Buitenhof. Ja, en, en ze blijft toch echt een, een van de betere interviewers daar, vind ik. Ja, maar dat is jij nog iemand... Nou, in die lijst van de media, uh, stond vandaag toevallig ook in de krant... vind ik wel een heel bijzondere vrouw, uh, hoe heet ze nou? Slik, Josette Slik. Die was eerst uh, was de directeur van... of, of, of nou ja, directeur, dat woord gebruik je al niet eens meer... van Dutchview, het grote facilitaire oh, ja. bedrijf. Een ja. echt mannenbedrijf dus wat ik heel erg leuk vond... dat daar een vrouw aan het hoofd stond. En nu wordt ze, ze is even naar Talpa gegaan... of nu wordt ze directeur van SBS6. Moet ze Klopt. SBS6 gaan... Ja, Dat is natuurlijk ook... Uh, maar volgens mij zitten niks. er in de media zitten er sowieso best wel veel vrouwen en brabanders, valt me ook op. <laughs> nou, dat... Ja, nou ja, misschien omdat ze geen visie hebben. Ik weet het niet meer. Ja. Brabanders ja, maar, of vrouwen? Brabanders ja, maar, ze hebben ook vrouwen weinig vrouwen visie ja, over het algemeen, ja. Klopt. Nee, maar wat wel zo is, is dat vrouwen natuurlijk de redacties uh, bij ja. zijn overbevolkt bijna door vrouwen, maar als je dan in de toplagen komt, dan ja. zijn het vaak wel weer mannen. Dat Klopt. Dat is bij is uitgeverijen niet. veel vrouwen uh, die, die het voor het zeggen hebben. Ja, maar weet je waarom dat is? Kijk, boeken worden nog maar door... 90% door vrouwen gekocht en 10% door mannen. Dus dan kan je ook veel beter, zeg maar... De doelgroep is, is vrouw, dus dan kan je het ook beter door vrouwen laten maken. En kranten dan? Heel veel hoofdredactuur, vrouwelijke hoofdredacteuren ook, steeds meer. Ja. Hoe uh -huh. gaat dat heen? Ja, nou ja... Het is goed nieuws lijkt me. Goed nieuws. Even nog, even nog even over dat lijstje van Opzij. Want wat jij terecht opmerkte, Beatrix, twee jaar geleden... Agnes Jongerius, is vorig jaar nu dus deze mevrouw. Het uh, moet, moet denk ik gewoon elk jaar een nieuwe zijn... om, om het blad ook een beetje te Ja, nou, Het devalueert wel de lijst, hoor, vind ik. Het maakt Opzij wel een beetje... Ze maken zichzelf een beetje belachelijk... door Beatrix niet meer in die lijst op te nemen, vind ik. Ja, nou ja. Dat, dat, het is zeer ongeloofwaardig blad, dat Opzij. <laughs> ja, maar het is wel goed dat zo'n lijst... Dat vind ik eh, serieus, wat ik al zei. Goed dat er, dat er naam Aambacht. naar boven... Ja. aandacht voor vrouwen he, die, die ja. zichzelf misschien wat minder op de borst slaan. In maar waarom willen vrouwen toch altijd zoveel aandacht krijgen? Vraag ik me af. Dus niet alleen op het werk, maar ook privé... Dat de vrouwen veel aandacht krijgen. Ja. Nou, ik ik ken ook heel veel mannen ja, die aandacht doe, willen krijgen. Ja, ik vind wel. Het ook. Ja. Je hebt ze ja. verdorie de hele eigen omroep. Heb je. Wie wil er nou aandacht? Hè? Ja, dat is Laten wel. we het hebben over Wikileaks. Een half jaar geleden stond de wereld op zijn kop. nadat Wikileaks bekendmaakte dat ze honderdduizenden pagina's met geheime informatie bekend zouden maken. Nu stopt Wikileaks voorlopig met publicaties. omdat de geldstromen zijn afgesloten. Is dat jammer, Maxime? Ja, dat vind ik wel heel erg jammer. Dat blijkt ook dat je dus als je echt tegen de overheid strijdt of tegen een instantie, dat merk je als burger ook... dat je eigenlijk heel weinig uh, macht hebt. En, en dat ze dus gewoon de, de, de, de geldstromen kunnen afknijpen... waardoor je gedwongen bent om, om tijdelijk te stoppen. Ik denk alleen dat het niet af te stoppen is. Ik begrijp niet dat Wikileaks met zoveel aanhangers en zoveel aandacht... dat die ja. niet op een andere manier alsnog kunnen blijven... Want iedereen maar, kan toch een gedeelte van zijn uh, harde schijf uh, zeg maar, doneren aan WikiLeaks. Ja, ja. En het gaat nu vooral over geld. En er zijn allerlei grote bedrijven die. Al die, die creditcardmaatschappijen gaan gewoon uh, lastig liggen. En het schijnt dat Amerika daar dan achter zit. Hè? Ja, dat vind ik ook heel, heel erg eng. En dat je dus ziet dat Amerika ja. het land dat dan uit naam van democratie ja. en vrijheid van meningsuiting, overal oorlogen voert. Mm -hmm. hè? En, en dat mag doen. Dat op het moment dat, dat dan wanneer zij ter sprake komen als Amerikaanse overheid, dan wordt er opeens een stokje voor gestoken en kan het allemaal niet... en is het gevaarlijk? Ja, schandalig. Echt, uh, ja. Maar is er nou heel veel bekend geworden? Want ik heb dat niet helemaal gevolgd. Natuurlijk wel, zoals iedereen van Wikileaks, uh, dat gaat de wereld veranderen. De wereld na Wikileaks en voor Wikileaks. Maar is er nou zoveel veranderd door Wikileaks? Ja, er, er, zijn, er zijn natuurlijk wel heel veel uh, dingen duidelijk geworden... over die Amerikanen, ja. over misstanden in die, in die oorlogen. Uh, maar even daarop inhaken, wat ik daar zo opvallend vind... is dat je dan, even omdat dit over de media gaat... dat een jaar geleden of zo, ging, de wereld uit door... alleen maar Wikileaks, Wikileaks. Ja. Ik geloof een hele uitzending. Ja. Dus ik hoor gistermiddag in de auto dat Wikileaks moet stoppen. Ik natuurlijk, lekker, Nederland, drie wereldtijd door. Geen Niks. woord. Geen, nee. Wat, wat Laat is we, dit nou voor? Je, je, haalt het, je haalt het aan, we hebben dat fragment nog even teruggehaald. Peter van der Meer zat er toen, de hoofdredacteur van, van NRC ook. Het ging dus inderdaad over Wikileaks, toen. In die zin uh, gaan we met een met stroom aan informatie, dankzij het internet... Of? omwille van het internet, gaan we met een stroom van informatie uh, geconfronteerd worden... waarvan we nog niet het begin kunnen vermoeden nu. Dus ik onderschrijf, we staan aan de, aan de drempel van de nieuwe tijd wat dat betreft. Ja, uh, NRC werkt ook samen met Wikileaks en de NOS ook... maar jij zegt ook al, van, eigenlijk hebben we er niet zoveel meer van gehoord. Nou ja, en dan, wat Hadassa ook zegt... er is zoveel publiciteit geweest tijdens dat, uh, de totstandkoming daarvan. En nu gaat, dreigt het te worden gestopt door eigenlijk op een schandalige manier... Ja. Door, door financieel af te knijpen. En, en waarom besteedt bijvoorbeeld de wereld draait door daar geen aandacht aan... en andere media, nu gelukkig jullie wel op Radio 1... Mm, mm. Ja, maar het zou een heel interessant. Nou dus inderdaad een heel ja. interessante uitzending van, een, van he, een hele uitzending kunnen maken over wat er allemaal is gebeurd ja. tot, nu, tot nu toe. Ja. Even, nog, even nog naar de inhoud toe. Want dat is ook de reden waarom die Amerikanen er zo tegen ingaan. Uh, te, te, is natuurlijk dat, dat Wikileaks ook allerlei namen bekend heeft gemaakt van spionnen. En, en mensen op die manier in problemen heeft gebracht. En daar is Amerika natuurlijk erg bang voor, ja, zeggen ze vooral. Maar zo. ze hebben ook een heleboel dingen niet, dat zeggen ze ook, naar buiten gebracht. En aan de andere kant, het is er ook goed dat je zo'n luis in de pels hebt. Want dat zie je ook altijd, net zoals met hackers, die worden dan opgepakt omdat ja. ze dingen bekendmaken, Maar eh, la, beter dat, dat het bij Wikileaks of bij een hacker terechtkomt dan bij een of andere enge terroristische organisatie. Ja, die lezen dat natuurlijk ook. Die de, ja, uiteindelijk maar ik vind die als ook. Maar je moet wordt, wel gewoon... Dan moet je ook niet scheuren. Nee, <laughs> een beetje spion die weet te ontsnappen via de skis of via een helikopter. Kom op. Maar je moet, dus je, je moet, het is dus duidelijk dat het beter beveiligd moet worden dan. Kijk, klaar. Ja. Dat je dat je, je, je, dat je informatie beter op orde moet hebben en moet beveiligen. Ja. Zo, ja. zo is dat als het allemaal zo belangrijk is. Maar goed, ik zag een spotje van de Wikileaks. Ze proberen toch nog geld binnen te slepen. Dat heb ik net gezien, ja. en, en daar moeten we dus eigenlijk wel met z'n allen wat aan doen. Maar hoeven. hoe doneer je dat dan? Want die kan niet via je creditcard. Nee, ja, dat, dat is dus lastig, Dan ja. moet je het gaan brengen. Gewoon brengen bij Julian Assange. Ja. Waar die man dan weer uithangt, dat is ook maar weer de vraag, natuurlijk. Ja, die heeft het ook niet, de man heeft het ook niet makkelijk, hè? Straks moet hij nog naar Zweden. Dat loopt ook nog steeds. Dat het is zaakje. niet de enige man die het niet makkelijk heeft, hoor. Nee, zie je? Nou ja. <laughs> <laughs> Zijn we toch weer bij het begin. is <laughs> oh, de Boer, Maxime Hartman. Dank voor jullie bijdrage aan dit uh, mediaforum. Zometeen Hans de Jong die doet mee aan de Nationale Nieuwsquiz. Dit is muziek van een man die heet C-6 Steve. Werd op latere leeftijd ontdekt. Hij was al uh, ergens in de 70, kwam bij Jules Holland. En ineens heeft de hele wereld het over hem. Hij speelt op een, uh, ja, op een soort gitaar met drie snaren. Ja. En het is uh, mooie bluesmuziek. Ja. en Puur en echt. C-6 Steve, it's a long, long way.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 Uh, mooie muziek is dat. Uh, we worden veel gebeld en uh, er wordt ook veel gemaild over het weerbericht rond half één. Uh, men zei van ja, dat kan ik ook. Gewoon het weerbericht van gisteren vertellen. Uh, en dat is uh, inderdaad zo. Uh, er is iets misgegaan met het weer. Wat is dan het juiste weerbericht? Uh, vanmiddag is het bewolkt, regenachtig. Alleen het Noordoosten houdt het nog even droog. Middagtemperatuur ligt rond de 11 graden. We gaan die weerman opporren en die gaat dan straks gewoon het goede weerbericht stellen. Um, eerst nu naar Hans de Jong. Die is 46 jaar, die komt uit Nieuwpoort. Um, Hogere hotelschool gedaan. Klopt. Maar op het moment even niks omhanden. Hè? Nee, en speciaal daarvoor naar het Westen verhuist. En uh, ja, het wil niet lukken. Wil je in die branche ook iets, iets vinden? Of? Nee, het is eigenlijk een hele brede opleiding, de Hoger Hotel school. Het is Hogeschool voor Bedrijfskunde, is dan zeg maar een ondertitel. Uh, ik heb eigenlijk bijna niet in de horeca ook gewerkt. Het ging mij echt om, om, om de breedte van de opleiding. Um, Meestal heb ik in de commercie gewerkt. Dat is eigenlijk een rode draad. Ik heb me ook nog wel wat lijnen gegeven. Mm. Uh, de laatste twee jaar gewoon administratief medewerker uh, geweest op de Universiteit Twente. Maar ja, tijdelijk contract en dat moest omgezet worden in uh, onbepaalde tijd. Nou, ja. dat gebeurt ja. niet. Ja. Dus hup naar het westen en hopen dat het hier beter is. Ja. Nou, we hebben wel eens vaker gezegd, als mensen dit horen en denken... ik heb nog een goede baan voor die man, laat ze onmiddellijk uh, bellen, mailen... of wat dan ook. Vorige week is het gelukt, hè? Of twee weken terug hadden we ook iemand ik, hier en die... In die kreeg, -er was het, geloof ik. Kreeg gelijk een telefoontje, inderdaad. Ja. Dus je weet het maar nooit. En het maakt natuurlijk uit of je een beetje laat zien dat je wat van die quiz uh, weet, hè? Dat, dat is <laughs> ja, een goede gooi indruk, je maar echt de druk op. <laughs> we gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Het was een lange dag onderhandelen. Er is een heel grote vooruitgang geboekt. Sarkozy die heeft... Uh, die heeft de een, een over tafel getrokken. Ja, waar iedereen op zit te wachten is natuurlijk dat iemand nou uiteindelijk die bazooka eens een keer uh, van stal haalt. Vergaderen, vergaderen, vergaderen. Net als de burgers willen natuurlijk uiteindelijk gewoon... De teddybeer van, van Angela Merkel, die Merkel gisteren ochtend gaf aan Sarkozy. <coughs> Merci, uh, Angela. Ik denk dat dat een goed resultaat is, ja. Weinig harde afspraken tot nu toe op de Eurotop... maar er werden wel babycadeautjes uitgewisseld... tussen Merkel en kersverse vader Sarkozy. Vraag 1. Het was niet uh, tussen iedereen zo gezellig. Welke Europese leider haalde hard uit naar Merkel en Sarkozy... omdat zijn land er op de top flink verlangs kreeg? Uh, ik denk dat dat David uh, Cameron was... Dat is niet goed, dat was Berlusconi. Oh. Italië zou volgens Mercosí de financiën te traag op orde brengen. Berlusconi reageerde daarop met... niemand heeft iets te vrezen van de derde economie van Europa. Italië dus. Vraag 2. De top mag tot nu toe weinig opleveren. Premier Rutte lijkt wel met een succesje binnen te komen. De EU zou namelijk positief zijn over het Nederlandse plan... voor een nieuwe eurocommissaris voor begrotingsdiscipline. Welke oud-minister wordt nu al voor die nieuwe post genoemd? Uh, Gerrit Salm. En dat is goed. Omdat het idee van Nederland komt... zou Nederland waarschijnlijk ook de eerste commissaris mogen leveren. En Zalm zou topfavoriet zijn. Vraag 3. Zalm houdt momenteel toezicht op de begroting van ABN AMRO. Maar hiervoor werkte die als hoofdeconoom en financieel directeur... ergens waar het financieel juist een rommeltje was. Waar was dat? Uh, DSB-bank. Ja, dat is goed. De bank van Dirk Schieriga, Die eerst in opspraak raakte vanwege financiële wanpraktijken en uiteindelijk in 2009 failliet ging... Zalm stapte overigens daarvoor al over naar ABN in november 2008 om precies te zijn. Vraag 4, geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Nou, het speelde wel mee vorig jaar dat het op het WK het Nederlands te goed speelde. En wij moesten twee keer anderhalf uur vullen. Wij waren toen het testbeeld van RTL 7. En opeens bleek Johan een hele menselijke, grappige, leuke kant te hebben... die niemand kende eigenlijk. Uh, Wilfred Genee. Ja, het is flinke ophef over de winst van dat programma VI van de televisiering. En de Afro liet gisteren zelfs weten dat de stemprocedure nog eens even tegen het licht wordt gehouden. Vraag 5. Grootste criticaster van winnaar VI is tv-deskundige Bert van der Veer. Hij wordt hierin gesteund door iemand die een prominente rol speelde bij de uitreiking van de prijs. Wie is dat? Dan denk ik dat dat Bouwman is. Ik wil niet zeggen dat er iets mis is met VI, want ik ze het. Maar wonderlijk is het wel, zei inderdaad Mies Bouwman. Ze vindt dat de organisatie eens goed moet nadenken over de stemprocedure. Uh, we komen bij de laatste vraag. Daar zijn maximaal vier punten te verdienen. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is simpel, wat bedoelen we hier? Het gaat dus om één term uit het nieuws. Als je het weet, uh, stoproepen, want dan je okay. de teller ook stil met de punten. Hier komen de aanwijzingen. Vier. Op de uitkijkposten wordt mijn cocktail bepaald. 3. Mensen met een eierallergie reageren vaak heftig op mij. Nou. 2. 60-plussers en andere risicogroepen kunnen mij jaarlijks krijgen. Oh, griep. Ja. ja. Nou, je moet het net even weten. Ja, die, de eerste hoorde ik ook niet zo goed. En de derde of de, ja, met eieren of iets. Ja, maar goed. goed. Op de, op de uitkijkposten uitkijk wordt mijn cocktail bepaald. De grieprik bestaat uit een cocktail van griepvirussen. De WHO heeft over de hele wereld zogenaamde uitkijkposten... waar de actieve griepvirus in kaart worden gebracht. En dat met die eiwitten, dat heeft te maken met dat het griepvaccin is... op basis van eiwitten en wordt zelfs gekweekt in bevruchte kippeneieren. Dus vandaar dat mensen Ach. met een eierenallergie heftig...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 Vandaag luidt de stelling: Asielkinderen die langer dan acht jaar in Nederland zijn, mogen blijven. Kinderen van asielzoekers die door fouten van de overheid... langer dan acht jaar in procedure zitten... moeten een verblijfsvergunning krijgen. De PvdA en de ChristenUnie hebben een initiatiefwet ingediend om dat te regelen. Is het een goed idee om kinderen van asielzoekers... die in een lange procedure verwikkeld zijn... een status aparte te geven? Of wordt jarenlang procederen hiermee alleen maar aangemoedigd? We zijn benieuwd naar u eens of oneens op die stelling dus. sms dat naar 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800. 1101. U kunt ook stemmen op onze website: www.stamp.nl. En als u twittert, doe dat dan met Hekje Stampunt. Dan zijn we terug bij Hans de Jong voor deel 2 van de quiz. Score is 6, dus hè, de factor. Uh, de hoogste score tot nu toe is 88. Gisteren neergezet, dat betekent dat er 15 vragen goed moeten zijn. De lat, uh, ligt, hoog. De lat ligt hoog. Het kan wel in 90 seconden, is onze ervaring. Maar dan moet het echt uh, gelijk uh, klappen. Oké. Okay. We gaan kijken hoe dat, uh, hoe dat gaat uh, lukken. Uh, 90 seconden tijd als gezegd. Ik stel de vragen als een antwoord niet duidelijk is, pas roepen. Ja. Hier komen ze. De Nationale nieuwsbis. Door een hek van welke website liggen de persoonlijke gegevens... van meer dan 700.000 mensen op straat? NL. Dat is goed. Limburgse statenleden van welke partij... hebben zichzelf ingehuurd als fractiemedewerker? Dat is goed. Het Britse parlement is tegen een referendum. Waarover? Uh, de EU. Dat is goed. Welke Amerikaanse gaat een boek schrijven... over haar bijzondere moestuin? Michel Obama, welk telefoonnummer is vanaf volgend maand vier, vier. beschikbaar om dierenleed te melden? Dat is goed. Wie geeft toe dat hij opdracht heeft gegeven voor de hek van de site van de provincie Noord-Holland? Brinkman. Is goed. Het dak van welk Portugees vliegveld Het is Faro. ingestort? Is goed. Hoe heet de designer? Die heeft aangekondigd dat hij volgend jaar twee kledingleidingen lanceert. Lagerfeld. Is goed. Amerika en welk land hebben gisteren hun wederzijdse ambassadeurs teruggetrokken? Syrië. Is goed. Twee schepen botsten gisteren op elkaar in welk kanaal? Amsterdam-Rijnkanaal. Is goed. Naar schatting 25 miljoen. Wat ontsnapt uit de een vrachtwagen in de Amerikaanse staat Utah is goed. In welke stad is gisteren een moskee beklad? Arnhem. Is goed. Wie is door Leicester City aan de kant gezet als trainer? Pas welk digitaal communicatiesysteem brengt nog altijd hulpverleners in gevaar? C2000. Is goed, de islamitische partij Ennada heeft de verkiezingen gewonnen in welk land? Tunesië. Is goed, in Berlijn heeft een man bekend dat hij meer dan 100 wat in brand heeft gestoken. Auto's. Is goed, welke band treedt, tussen, treedt naast New Kids on the Block in mei op in uh, Ahoy in Rotterdam? Boys to Men? Nee, Backstreet Boys. Nederlandse militaire helikopter die begin dit jaar werd gekaapt is teruggevonden. In welke Libische stad? Is goed. Wat voor boom zal wegens ziekte grotendeels verdwijnen uit het straatbeeld van Utrecht? Kastanjeboom. Is goed. Het politierapport over de dood van welke zangeres is bij de verkeerde persoon terechtgekomen? Um, welke zangeres was dat? Amy Winehouse. Ja. Was dat een gokje, die laatste? Uh, nee, want ik wist dat maar kon er niet op komen. Het <laughs> is inderdaad Amy Winehouse, dus die tellen we er nog even bij. Uh, er moesten er vijftien uh, goed zijn, Ik hè? ben erg benieuwd. <laughs> uh, want dan zouden we uh, over die uh, score heen gaan... Um, het zijn er 16 geworden, zie ik. Maal? Daar zijn we op 96. Dus dat is dan dat hoogste score tot nu toe, toch? Ja, de jury zit met allerlei rekenmachines en, uh, en, en, en, en rekenlinealen ook. En, en met name het blote hoofd. En dan duurt het altijd eventjes. Okay. Um, Had ik niet gedacht hoor. Even kijken, 144 was fout. Moest. Oh, 144 was dat inderdaad. Ja, dat Ja, 144. Ja, ja, nee, dat klopt. Nee, de, erom. Dus het moest 1-4 zijn, dus die is fout gerekend. Is eerlijk. die fout? 1-4-4 is 144. Ja, maar het is dus 1-1-4. 1-1-4, dus dat Nee, nee 1-1-4 is juist. Uh, hebben ze niet goed gerekend. Of ik bedoel, dat, dat nummer zou het zijn. We gaan, we gaan er even naar kijken <laughs> okay. zometeen. Maar hoezo, Hoe dan ook, de hoogste score tot nu: 96 oh, punten. Okay. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. en CRV. Vanavond bij BNN op 3. Je zal het maar zijn. Maar jij zegt nu eigenlijk: er loopt je een geest van een kat te juist, maken? Juist, juist. Ja. Hoe heb je dat gezien? Die zag ik in, in, in het staan, zag ik hem voorbij flitsen. Jij hebt een fout van de kat gemaakt? Ja. Liedje, dan weet je een flauw licht zie je als het kind is gedaan. Hè. Je zal het maar zijn. Vanavond om half negen bij BNN op 3. U heeft ingesproken dat u antwoord wilt op de vraag.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 Dit is Radio 1.